Met de het NOS-journaal. In de Duitse stad Erkelens, zo'n 30 kilometer van Roermond... is een man besmet met het coronavirus. Hij en zijn partner zijn in de 50 en reizen veel voor hun werk... melden Duitse media. Het gaat om het eerste coronageval in de Duitse deelstaat noord rijn west -Valen. Ook in het zuiden van Duitsland is iemand besmet geraakt. Daar gaat het om een man van 25 die in Milaan is geweest. In Italië zijn nog eens vier mensen overleden aan het virus... en daardoor staat het totaal aantal doden in Italië nu op 11. De gemeente Zandvoort staat toe dat Formule 1-teams in mei... over het strand rijden om snel van en naar het circuit te komen. De gemeenteraad verwierp een motie van vier partijen... waarin stond dat Zandvoort vervoer over het strand moest verbieden. Drie Formule 1-teams, waaronder dat van Max Verstappen... logeren in een hotel in Noordwijk. Om te voorkomen dat ze vast komen te staan in files... willen ze twee keer per dag over het strand rijden. Op dat plan is veel kritiek... omdat er een stiltegebied voor vogels en zeehonden is. De afperser die bombrieven naar verschillende bedrijven stuurde... heeft op de meest recente brieven het niet bestaande bedrijf SkySense Trading als afzender gebruikt. Dat heeft de politie laten weten in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Ook staat er op de enveloppe een bestaand adres in Den Haag. De bombrieven worden sinds eind vorig jaar verstuurd door een afperser die vraagt om bitcoins. Het treinverkeer van en naar Eindhoven Centraal heeft urenlang stilgelegen... door een stein- en wisselstoring. Sinds drie uur vanmiddag reden er geen treinen. Even voor negenen was die storing opgelost en Dennis kon het uh, treinverkeer hervatten. Tijdens de storing werden geen extra bussen ingezet... en dat leverde veel frustratie op bij gestrande reizigers. Het weer, de vallen vannacht, verspreidt over het land winterse buien. De temperatuur daalt naar een graad of twee. Hier en daar kan ook een laagje sneeuw blijven liggen. Morgen ook in winterse buien, dan wordt het maximaal 6 graden... bij een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn diepe. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Grove humor. Slappe lach. oude hoeren.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 Terug bij Peerstol Radio Show 1374. Mandelman, dat is een nieuwe groep. Ja, het suggereert de naam dat het om een meneer gaat. Maar nee, het is een groep uit België. en Zij maken hele fraaie muziek, een beetje folk music-achtig. Vandaar dat het bij mij genoten is staat onder folk music, world music, maakt niet uit. Bossa Nova, zo heet dit nieuwe album. Dan Robin Spielberg met haar solo piano uh, album Love Story. Goed, daarna komt Karani en uh, onze eigen Limburgse uh, verdwoos als het om neon classic music gaat met Small Treasures. Uh, we gaan uh, nou En dan nog natuurlijk een heleboel andere werkjes En we sluiten af met Deva Premal We hebben nog een tijd niks meer van gehoord In deze Peaceful Radio Shows Met een solo album Deva Deva Premal die samen met Maaiken en Manous uh, Minimaal één keer per jaar optreedt In Nederland uh, Dit jaar ook weer, ik dacht ergens in oktober uh, En dan vaak in uh, Almere uh, Almere stad Natuurlijk Goed, eh, veel luisterplezier en eh, peacefulradio.nl vind je alle informatie terug. Spiraling Music